1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Bomaanslagen bij parlementsverkiezingen in Pakistan. 150 vrijwilligers op zoek naar vermiste broertjes uit Zeist... en financiële problemen voor Maastricht-Agen Airport. Het weer een gebied met buien geregen trekt naar het oosten... gevolgd door een afwisseling van zon en buien. Het wordt 13 tot 16 graden. Tegen middernacht meer buien en aan zee mogelijk windstoten. Morgen wordt het 11 tot 14 graden met buien, maar ook af en toe zon. Het vele geweld in Pakistan weerhoudt de Pakistanen er niet van om vandaag naar de stembus te gaan. Ook op deze verkiezingsdag waren er bomaanslagen. En de hele campagne verliep extreem gewelddadig. Correspondent Lucas Waagmeester in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Lucas, kun je om te beginnen een beeld schetsen van hoe het land er vandaag voor staat? Wat er gebeurt. Ja, Karachi lijkt voorlopig de stad uh, de plek waar de problemen ontstaan uh, vandaag. Er gaat nu net weer een bom uh, af voor de deur van een stemlokaal in Katipahari. Een wijk waar vaker geweld is. Uh, het is nog niet duidelijk of daar doden zijn gevallen. Alle stembureaus in die wijk die zijn meteen uh, gesloten. Het stemmen ligt daar op dit moment uh, stil. Katipahari is echt berucht om zijn geweld tussen verschillende politieke partijen. Hè. Zij stromen niet... Uh, hebben ze tijdens de campagne bijvoorbeeld ook, uh, ook, ook niet gedaan... Uh, om elkaar uh, aan te vallen en aanslagen te plegen. Dus dit hoeft niet per se taliban te zijn. Tegelijk zijn de militanten ook wel actief. Hè. Weer uh, hadden ze ook aangekondigd een bom in Peshawar... een aanslag in Balochistan bij een partijkantoor vanochtend. Inmiddels uh, staat de teller al op 17 doden op deze verkiezingsdag. Dat is toch wel heel treurig. De Pakistanen willen hoe dan ook stemmen. Is er al iets te zeggen over de opkomst? Ja, dat wordt hier niet à la minuut bijgehouden. Maar ik ben vanochtend in drie stembureaus geweest hier in Islamabad. Ik geef toe, dat is een hele kleine steekproef. Maar uh, ik heb daar gesproken met het hoofd van die stembureaus. En die zeiden allemaal dat het behoorlijk druk is. Drukker dan normaal. Veel enthousiasme. Dat klopt ook wel. Het is gezellig. Dank de goede sfeer. En er staan overal eigenlijk lange rijen in de stad. Uh, de opkomst is relevant wel. Hè? Want er wordt vanuit gegaan dat een hoge opkomst een goed teken is voor Imran Gaan. De cricketlegende. De grote onbekende de nieuwe factor in deze verkiezingsstrijd. Hij heeft, het volk, eh, heeft hij het volk inderdaad zo enthousiast weten te krijgen... dat ze massaal nu gaan stemmen, dan heeft hij een kans op een goede uitslag. Dus daar wordt scherp op gelet straks als de bureaus eh, dichtgaan. Even kort nog, Kaan, als die wint, wat heeft hij Pakistan te bieden? Nou, hij zegt, ik ga een einde maken aan de corruptie. Eh, dat is heel belangrijk. Dat, daar heeft hij ook de meeste stemmen denk ik, mee getrokken in de aanloop naar deze verkiezingen. En hij zegt, uh, hij, hij heeft vooral te bieden, hij is nieuw. Hè? De mensen zeggen, uh, hij is nog niet getest, we hebben hem nog niet uitgeprobeerd. En de andere gevestigde partijen, die hebben in de afgelopen 10, 20, 30 jaar... hebben ze gefaald, hebben ze ons uh, laten liggen. En uh, dus Kaan moet het vooral gaan hebben nu van uh, het feit dat hij nieuw is... dat hij nog geen ervaring heeft, en dat is hier juist een pluspunt. En dat hij dus uh, met een fris geluid, met een frisse blik... Uh, dit land kan gaan proberen uh, te leiden. Lucas Waagmeester in Pakistan, dankjewel. In Milaan heeft een man vanochtend vroeg op straat... voorbijgangers aangevallen met een pikhouweel. Eén van de slachtoffers, een man van 40, overleed aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten zwaar gewond. De dader van ongeveer 30 jaar viel zonder enige reden mensen aan... die op straat liepen, voorbijgangers alarmeerden de politie... en de dader gaf zich zonder veel verzet over. De man van Afrikaanse afkomst had geen documenten bij zich... waardoor zijn identiteit nog niet kan worden vastgesteld. Op de Utrechtse Heuvelrug wordt door burgers verder gezocht naar de vermiste broers uit Zeist. De afgelopen dagen werd er met in totaal 250 man ook al uitgekeken naar hen. Maar dat leverde niets op. Vanochtend hadden zich zo'n 150 mensen verzameld op een parkeerplaats bij het Doornse gat. We hebben gisteren ook gezocht. En we kennen dit gebied vrij goed. Dus wat dat betreft, als ik dan thuis ga zitten, lijkt me ook niet de oplossing. Als je dit dan mensen op televisie ziet zoeken, dan denk je van nou, dan moet je er ook bij zijn.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 Maar ja goed, het blijft natuurlijk uh, voor de familie lijkt me vreselijk, hè, die onzekerheid. U heeft in ieder geval een goede buitenjas aangetrokken, stevige ja. schoenen? Ja, dat heb je onnodig. Dus. Het geluid van de generator die de rode kruisbus van Energie voorziet, dat is de plek vanaf waar de zoektocht wordt gecoördineerd. En daar zitten nu de agenten in, die straks met de laatkomers nog uh, een groep gaan vormen en het bos uh, gaan ingaan om daar te gaan zoeken naar de twee vermiste jongetjes. Net na elf uur zijn de eerste drie groepen vertrokken, ongeveer veertig man per groep. En dat is aanzienlijk minder dan waar de organisatie op had gerekend. En dat komt vooral door de regen, want het regent dat het giet al de hele ochtend. Mochten de zoekers iets vinden, dan moeten ze op grote afstand blijven daarvan. Zo is hen uitgebreid verteld, want sporen zouden anders vernietigd kunnen worden, zegt een van de agenten die met de groep meeloopt. Dus daarom ook zo gauw mogelijk als er wat gevonden is, mensen roepen.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 Dank u. Een bijdrage van uh, Matthijs Holtrop. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De politie in Zeeland heeft nog geen tips binnengekregen... over de doodgereden man in Terneuzen. Vannacht om twee uur werd een 48-jarige man dood aangetroffen... op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. De politie heeft hele nacht sporenonderzoek gedaan. Er zijn verder geen bijzonderheden... Uh, dat maakt het natuurlijk ook wat lastig allemaal. Het enige wat we uh, ja, bijna zeker weten is dat het dus een, uh, een zwart focus is geweest. En dat op zich is natuurlijk al bijzonder dat je dat eruit kan halen uit het sporenonderzoek. De auto moet schade hebben aan de voorkant. De parkeerplaats was tot eind van de ochtend afgezet voor het onderzoek. In Wetteren in België wordt opnieuw in huizen gezocht naar mogelijke slachtoffers van de giftrein. De autoriteiten willen zekerheid dat er niet meer slachtoffers zijn...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 En op het winnen van ritten in de grote rondes. Nederland moet weer ouderwetse rittenkapers krijgen. Dat is de diepste wens van Gert Jacobs. Omdat het mij zeer doet dat we de laatste jaren zo weinig winnen. Dat, uh, dat is Pieter Wenning geweest uh, jaren terug... die dan de laatste uh, Tour de france uh, etappe voor ons heeft uh, gewonnen. En uh, dat, uh, dat steekt mij enorm omdat, uh, ik kom zelf uit de tijd dat er heel veel werd gewonnen. En ik ben ervan overtuigd uh, dat we het ook nog wel kunnen. Alleen uh, ja, die echte uh, killersmentaliteit, die, die, die, die, die overwinningsdrang... Dat, uh, dat mis ik gewoon uh, enorm. Jacobs wil zich gaan richten op de regionale renners... in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Na een opleiding in de nieuwe ploeg moeten ze klaar zijn voor het grote werk. Jacobs hoopt aan het eind van volgende maand zijn plannen... en zijn sponsors te kunnen presenteren. Manchester United maakt zich op voor een toekomst zonder manager Alex Ferguson. Dat wordt door veel mensen betreurd, zo'n toekomst zonder Ferguson. En Robin van Persie is er een van. Op zijn Facebookpagina schrijft hij... Ferguson is een fantastisch manager en een nog geweldiger persoon. Ik kan hem alleen maar bedanken voor een geweldig jaar... en voor het waarmaken van mijn droom, het winnen van de titel. Ik wens hem en zijn familie het allerbeste. De opvolger van Ferguson werd donderdag al aangesteld. Dat is David Moyes. Hij komt over van Everton. Er is verkeer bij de ANWB John Bakker. Met twee korte files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Sloten nog twee kilometer. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Beverwijk Oost... ook daar twee kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Parlementsverkiezingen in Pakistan tot nu toe vooral op die dag gewelddadig. 150 raarwilligers zoeken op de Utrechtse heuvelrug... verder naar de vermiste broers Ruben en Julian... En Maastricht Agen Airport heeft dringend geld nodig. De luchthaven kan anders niet aan de financiële verplichtingen voldoen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Dadelijk op deze zender Niels Heithuis met Tros in bedrijf. Aangezien u meer heeft aan stevige korting dan een mooie radiocommercial, hebben we onze radiostem wegbezuinigd. Zo kunnen we u de DSG-automaat op een Volkswagen Caddy aanbieden voor 995 euro. Zo'n goede deal moet toch ergens vandaan komen. Kijk op volkswagen.nl De mooiste vogels van Nederland ontdekken? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek van Sovon en Vogelbescherming Nederland. Doe mee en ga naar vogelweek.nl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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiets van Eddy Merckx cadeau... ter waarde van 2195 euro. Kijk op Lexus.nl. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis.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 Goedemiddag en ook de gast hoogleraar Corporate Finance Jaap Koelewijn, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Ook hartelijk goedemiddag welkom. Dag. Goedemiddag beide. Uh, olieconcern Royal Dutch Shell is de grootste private onderneming ter wereld. En uh, wat de omzet betreft, Dick Benschop, u bent sinds 2003 werkzaam bij Shell en sinds 2011 president-directeur van Shell Nederland waar op dit moment zo'n 10.000 mensen werken. Ruim 10.000, ja, dat 10 blijft 10 ook mensen. stabiel. Dus dat is toch een beetje goed nieuws... Uh, te midden van, uh, van deze conjunctuur. Vorige week werden de kwartaalcijfers gepresenteerd. Die waren iets minder. Althans, uh, uh, er werd een, een daling in de omzet... en in de winst gesignaleerd door u zelf ook. De resultaten werden onder meer gedrukt... door lagere olieprijzen. Voordat u bij Shell ging werken... was u in 1998 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... namens de Partij van de Arbeid, Tweede Kabinet Kok. En u was in 2002 ook de campagneleider van de PvdA. Dat waren de verkiezingen die desastreus verliepen voor de Sociaaldemocraten. Ja, absoluut, uh, ja. Ik heb aan winnende verkiezingen en aan verliezende verkiezingen uh, meegeholpen. En van allebei leer je heel veel. Ja. Was dat overigens de reden dat u toen uh, overstapte naar het bedrijfsleven? Ja, je hebt altijd een, een duwtje en iets wat trekt. Het duwtje was uh, verliezen in, uh, in, de, in de politiek met, met verkiezingen. Uh, en wat trok? Uh, ik had altijd mijn hele leven al gekeken naar internationaal bedrijfsleven. Maar ja, ik ben historicus, ik heb geen technische achtergrond. Uh, maar toen dacht ik, uh, nou, er is toch moment om ook... Uh, ook die die interesse te gaan volgen. En dat heb ik eigenlijk in mijn hele carrière gedaan. Ja. Heel erg mijn interesse volgen. En ik las inderdaad, eerst dat u dat u zei dat u op een gegeven moment was u directeur van een fabriek in Indonesië. In Maleisië. Ik ben vier jaar in Maleisië gewoond toen dacht u, voor Jan, Shell. Hier sta ik dan als historicus. Ja, dat was mijn eerste gedachte. Wat, wat, ja. hoe, hoe ga ik dat doen? Uh, en ja, ik heb het zo ongelooflijk leuk gevonden. Het was eigenlijk veel leuker dan ik van tevoren had, had kunnen denken. Het is heel concreet. Hè? Je weet elke dag hoe je het doet. Uh, dat draait de fabriek. Hoe is het met je mensen? Wordt er geproduceerd, de klanten? Uh, je ziet onder de streep wat er overblijft. En dan ga je verbeteren. Samen met dat hele team van 400 mensen in die fabriek. En uh, tot en met investeringsbeslissingen aan toe. Dat is ook zoiets fascinerend in het ja. bedrijfsleven natuurlijk. Hè? Dan wordt op een gegeven moment. Uh, neem je besluit en dan. Nou, voor Shell was het genees een heel groot bedrag. Maar 80 miljoen nieuwe fabriek. Het was een gas to liquids fabriek. Schone, schone brandstof uit gas geproduceerd. Dan wordt er een nieuw deel bijgebouwd. En twee, drie jaar later staat dat ding er ook. Heerlijk concreet. Ja, ja, ja. ja. Concreter dan de politiek. Want er zijn wel veel PvdA'ers die uh, of bij Shell hebben gewerkt. Of bij Shell zijn gaan werken, zoals Al Bayrak nog. Ja, toen ik, tja, toen, ik, toen ik bij Shell kwam was het eigenlijk een beetje het omgekeerde verkeer geweest. Hè? Met mensen als Frits Bolkestein, Paul de Krom, Wouter Bos, die hebben bij Shell gewerkt voordat ze later de politiek uh, ingingen. Ik, ik was toen eigenlijk een van degenen die, uh, die eigenlijk vrij vroeg de omgekeerde beweging maakte van de politiek het, uh, het bedrijfsleven in. Maar uh, ja, het, het, het, het, het, het heeft me enorm, uh, enorm bevallen. ja. Op dit moment overlegt het kabinet met de Sociaal Economische Raad over een energieakkoord. Daar bent u bij betrokken hè, als Shell. De doelstelling van het kabinet is om 2020 16% duurzame energie te hebben. Is dat uh, realistisch? Nou, dat is precies waar nu over gesproken wordt. En wat hebben we daarvoor nodig? Uh, nou, meer zonne-energie bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk de, de enige energievorm, zei iemand laatst tegen mij, die geen georganiseerde oppositie heeft. Dus, dus daar zijn we allemaal voor. Er uh, moet ook natuurlijk meer windenergie komen in Nederland. Dan uh, begint het al wat moeilijker te worden: hè? windmolens ja. op land. Niet op iedereen wil dat voor zijn neven, dat wil niet iedereen. Maar dat, dat kan eigenlijk wel qua kosten. Op zee. Er moet eigenlijk nog wat meer geïnnoveerd worden. Die molens uh, moeten ook goedkoper worden. Hoe gaan, we, hoe gaan we dat doen? Als we dat dan allemaal bij elkaar optellen... Um, uh, hoeveel, um, en dat is met name een beetje de discussie... hoeveel biomassa hebben we dan nog nodig... om bij te stoken in kolencentrales? Want als we niet oppassen... gaan we zo meteen om een doelstelling voor hernieuwbare energie te halen. Biomassa subsidiëren om bij te stoken in kolencentrales. Waardoor oude kolencentrales van de jaren tachtig... langer in leven blijven. Die eigenlijk ongeveer wel dicht zouden kunnen nu. Dus we moeten... We moeten toch wel even goed uitkijken waar we, wat we aan het doen zijn in Nederland en in Europa. We zijn, we zijn iets te veel bezig met kolen nog. En iets te weinig met de combinatie van efficiëntie aardgas en hernieuwbare energie. Want dat is eigenlijk ja. de kant die we op moeten. Ja, ja. We, we gaan u in deze uitzending veel nadruk horen leggen op, op gas. Inderdaad. Uh, daar komen we straks nog over te spreken. Ook aan tafel hier Jaap Koelewijn dus. Hoogleraar ja. Corporate <coughs> Finance aan de Nijrode Business Universiteit. U bent ook, heeft ook een eigen adviesbureau. Ja. Adviseert u klanten ook over of ze wel of niet moeten beleggen in Shell? Nee. Ik, uh, <laughs> nee. ik, beleg, uh, ik adviseer niet over individuele aandelen. Nee. Uh, ik, ik praat uh, 99% van de tijd dat ik met beleggers praat praat ik met professionele beleggers. Uh, Dan zit ik in beleggersadviescommissies van een aantal pensioenfondsen bijvoorbeeld. Dan praat je niet over de individuele aandelen. Uh, je praat over welke mate een fonds strategisch aandelenrisico neemt... of renterisico of andersoortige risico's. En welk aandeel je daarbij hebt, is een volkomen irrelevante zaak. Op dat niveau tenminste. Ja, maar u volgt wel wat er op de energiemarkt gebeurt. Nou, ik kijk natuurlijk naar wat de olieprijs doet. Want de olieprijs is natuurlijk een belangrijk indicator. hoe het gaat met de economie en ook... Uh, belangrijke paden van, uh, van, van, van beurzen, samen met rente- en, en dollarontwikkelingen. Uh, <tieks> en ik lees natuurlijk met belangstelling alle <tieks> berichten over schaliegas, hernieuwbare energie. En. Uh, ja, zei het al: van, er zijn heel veel bronnen die geen uh, georganiseerde oppositie hebben. Nou, we hebben het nog niet eens gehad over kernenergie. En dat mag je eigenlijk al niet, helemaal niet meer noemen. En wat, wat in, in dit ge... land? In dit land, maar ook in wijde omstreken. Duitsland mag het al niet meer. En in België, geloof ik, zakken de, kern, de kerncentrales. De Maasin is ook allemaal niet zo prettig. Nee. Maar uiteindelijk uh, vind ik dat je met de optie kernenergie... Uh, zou je, mij betreft, wel rekening mogen houden. Want alle, allerlei andere opties, uh, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie... zijn uitermate variabel. Waar het niet heb je geen windenergie. En heb je geen zon, heb je geen zonne-energie. Um, je, kunt, je zou kunnen overwegen om een bepaalde basiscapaciteit... die je nu met kolen inricht, en met gas, om die met andere middelen in te zetten. Dat willen we liever niet voeren, die discussie. Maar om met andere middelen, nou, ja, zoals de Fransen dat doen, wel geen energie voor inzet. Ja. ja. Maar ja, dat, die, dat is een beetje een gevoelig onderwerp. Af en toe flakkert die discussie op en ja. het resultaat is altijd dat er toch even niks gedaan wordt. We hebben borstelen en daar blijft het bij. Daar blijft het bij, ja. ja, ja. ja, ja. En u zou dat, die discussie toch graag open willen gooien, begrijp ik? Ja, omdat toch een aantal andere oplossingen, zoals windenergie... Uh, kijk nu wat er in Duitsland gebeurt. Het land is volgezet met zonnepanelen, uh, windmasten en dergelijke. Maar ja. de Duitsers hebben dus het probleem dat ze af en toe gewoon een overschot... aan die du aan hernieuwbare hebben. energie hebben. Ja. Dat wordt dan geëxporteerd naar andere landen. Daar gaan de netwerken ook weer plat, omdat daar... Te veel uh, energie vandaan komt. Dus je zult toch moeten kijken. Niet alleen van 16 procent. Ja, dat is een gemiddelde. Uh, als dat enorm fluctueert. Dan zul je dus heel goed moeten opletten. Van, ja. Heb ik een heb ik iets achter de hand om op terug te kunnen vallen? Ja, ja. Dik ben zo. Ja, heel terecht. Uh, opnieuw nou ja, opnieuw je... discussiëren over uh, nucleaire energie. Nou, Ik weet niet of je dan bij nucleair uitkomt. Dat is, dat is eigenlijk de, misschien wel de meest politieke hè, van alle, alle energiedragers. Uh, landen besluiten daarover. Uh, gebeurt het, gebeurt het niet. Zelfs als er besloten wordt dat het moet gebeuren. Nederland, het vorige kabinet, Engeland. Op dit moment is het nog maar de vraag of, of de private investeerders uh, te vinden zijn om, om dat te doen. Die ik, ik noemde net die combinatie van hernieuwbare energie, uh, wind, zon. Die er inderdaad niet altijd zijn. En gas. Met aardgas, omdat aardgas is eigenlijk zo heel flexibel. Je kunt dat als basislast gebruiken in grote centrales. Je kunt ook heel snel weer bijschakelen en afschakelen... als het nodig is, als de wind wegvalt of de zon wegvalt. Dus die, eigenlijk is die combinatie van de, de flexibiliteit van gas... met hernieuwbare energie is een hele logische om, om naartoe, naartoe te werken. Dus daar zouden we op moeten inzetten. Maar wat we feitelijk aan het doen zijn, dat is natuurlijk het probleem... zowel in Nederland, maar zeker ook in Noordwest-Europa is dat we eigenlijk bezig zijn met een combinatie van kolen en hernieuwbare energie. Nou, ja. kolen stoot heel veel meer CO2 uit dan aardgas in elektriciteit. Ja. En, en dat is niet de kant waar we naartoe moeten. Het is eigenlijk een duur scenario. En een duur scenario kunnen we ons in Europa helemaal niet, voor... niet permitteren. Nee, nee, nee. Uh, uh, komt het ook door de familiebanden, uh, meneer Koelewijn, dat u iets heeft met de uh, energiemarkt? Dat begrijp ik niet. Uw moeder heeft gewerkt bij de... Oh, mijn moeder heeft gewerkt bij Koninklijke... Oh, nee. Mijn moeder is uh, in 1948 bij de Bataarse Maatschappij gaan werken. Op een administratieve functie. Uh, ze is nu 83, maar ze praat nog steeds vol lof over de BPM. Omdat ze dus een goede werkgever was. Ze kreeg namelijk het dubbele van het salaris. wat ze in haar vorig baantje had. een keurig pensioen. Alleen ja, toen zij in 1954 trouwde. werd ze, zoals alle vrouwen in die tijd. gewoon ontslagen. Oh. Dus uh, ja, dat uh, vertel ik mijn studenten ook wel eens tot de grootste schrik. Ja. Uh, maar het heeft in Nederland tot 1970 geduurd ongeveer... dat vrouwen niet meer van rechtswegen eruit gegooid werden als ze trouwden. En nu heb je vrouwen die, die zelf verstoppen met werken of niet aan het werk gaan. De staatssecretaris daar uh, maakt de -bussen maken zich heel druk De maakt drukken over, ja. maken, maken zich daar, daar druk over. Terecht, ja. Ja, ja. Mensen, uh, vrouwen <laughs> moeten ook voor zichzelf kunnen zorgen, financieel gezien. Ja. We gaan even, <laughs> voordat wij verder gaan praten over de energiemarkt... Uh, goed dat u een punt zet... Uh, het belangrijkste economie, economische nieuws van uh, deze week op een rijtje zetten. Overzicht. Weekoverzicht. Een rustige economische week met hoog bezoek. Christine Lagarde, de baas van het IMF, gaf een gastcollege op de Universiteit van Amsterdam. Haar bezoek werd verstoord door buitenlandse studenten. Madame Lagarde, it's the action that matters. It's the action that matters. Much more than the flurry. Much more than the flurry. Of political promises. Of political promises. Ja, onafvolbaar. Uh, toen de rust was weergekeerd werd het gesprek wat concreter... met een dringende oproep aan banken. Terug naar de basis. Banken moeten gewoon geld uitlenen. Dat is ook toevallig. Dat is precies wat iedereen wil. Ja, wij willen natuurlijk het liefste uh, kredieten verlenen... want als je krediet verleent, dan, uh, dan kun je ook weer geld maken. Dus we kunnen de geldkraan opendraaien? Nou, de kraan openzetten moet natuurlijk heel voorzichtig zijn... We willen alleen krediet geven aan diegenen die het ook kunnen terugbetalen. We hebben ook een verplichting op, ten opzichte van de spaarders... die ons hun geld toevertrouwen. Al dus ingeet op man Jan Homme tijdens een reactie op goede kwartaalcijfers. Maar kloppen al die bedrijfscijfers wel? Uit onderzoek van Ernst Jong blijkt dat bedrijven op grote schaal... hun cijfers rooskleuriger doen voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn. Zeggen althans de, werk, de medewerkers, werknemers van die bedrijven. Alleen bij hun eigen bedrijf wordt niet gefraudeerd, hoor. Het lijkt erop dat ze vaststellen of dat we denken, hè, de respondenten, dat het voorkomt, maar uh, wel bij de buren. En dat is uh, denk ik zeer zorgwekkend. Al dus de onderzoeker, bouwbedrijf Heijmans, kunnen we in ieder geval niet betrappen op fraude, want zij hielden hun kwartaalcijfers geheim. Wel liet het bedrijf weten dat de omzet en winst opnieuw zijn gedaald, uiteraard door de crisis op de woningmarkt. Verlaging van de BTW op verbouwingskosten moest helpen, maar ja. De bouw profiteert niet van de verlaging van de BTW op renovatiewerk in woningen. In maart werd de BTW tijdelijk verlaagd van 21% naar 6 procent, in de hoop dat dat zou leiden tot meer werk. Maar dat is niet gebeurd. En om de huizenverkoop te stimuleren had minister Blok ook iets bedacht, de Blokhypotheek. Maar niemand wil hem hebben. ING Aarzelt, Egon en Deltaloid hebben al nee gezegd. Minister Blok. Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat het puur om een maatwerkproduct ging. Dat is ook een vraag uit de Kamer. Het is niet zo dat ik nou met veel nadruk gezegd heb, er moet een maatwerkproduct komen. En een aantal partijen is geïnteresseerd en een aantal niet. Ja, dat kan. Kunt u minister Blok dan nog een keer uitleggen wat een blokhypotheek precies is? U weet dat er eigenlijk niets zoiets is als een blokhypotheek. Dat is duidelijk. En dan de AIX-index in Amsterdam. Die is boven de 360 punten gestegen. Dat is voor het eerst sinds mei 2011. Matthijs Bouwman van RTLZ heeft de analyse. 11 mei 2011 stonden we op 360. Daarna nog wel op en neer. He, je weet nog, augustus 2012. Nou, en sindsdien uh, zei Draghi, ik red de euro. Eigenlijk een soort Draghi-rally zou je dit kunnen noemen. Ja, en die leidt ons nu toch tot nieuwe nou, meerjaarsrecords. En dan nog even dit. Het nieuwe One World Trade Center in New York heeft gisteren het hoogste punt bereikt. BTC, ooit het symbool van kapitalistisch Amerika. We weten dat het is ingestort uh, bij de aanslagen van 11 september. Dit is dus een symbolische mijlpaal. Het is een emotionele dag. Het you know, is niet over handshakes vandaag. Het is over knuffels. Het is over het herinneren waarom we hier zijn. Dat we voor het uh, goede van het land gaan herbouwen. En we gaan het herbouwen groter en beter. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Je luistert naar de Tros op Radio 1. Hier in de studio praat ik verder met Dick Benschop... de president-directeur van Shell Nederland... en ook de gast-hoogleraar Corporate Finance... Jaap Koelewijn van Nijenrode. IMF-baas Christine Lagarde roept banken op vooral krediet te verstrekken. We hoorden het zojuist in het weekoverzicht. En we hoorden ING-topman Jan Homme zeggen dat hij dat heel graag doet... maar tegelijkertijd voorzichtig blijft. De rente staat ongelooflijk laag op dit moment. Lenen is heel goedkoop. Verschuilen banken zich hier achter de crisis of kunnen ze echt geen geld uitlenen, ben Benschop. Weet ik niet precies. Wat je wel ziet in Nederland is dat de rente eigenlijk nog iets hoger is... dan die zou hoeven te zijn op grond van de tarieven... die de Europese Centrale Bank in rekening brengt. Mario Draghi werd net genoemd. Die heeft natuurlijk in augustus vorig jaar... een enorm belangrijke stap gezet om de euro te redden. Is nu ook met de conjunctuur bezig, heeft net de rente verlaagd. En ja, in Nederland speelt dat procent, toch. Maar je ja. kunt in Nederland niet voor een half procent geld nemen. Nee, dat, je krijgt dat ook niet helemaal natuurlijk. Maar er zit toch in Nederland die kwestie van die hypotheken, hoe die op de balansen van de, van de banken staan. Die hele financieringsstructuur waar natuurlijk ook op dit moment naar gekeken wordt. En dat is hoog nodig, want uh, kijk, we hebben het al moeilijk genoeg met, uh, met bedrijven en investeringen. En als dan de kredieten er niet zijn, met name ook voor midden- en, en kleinbedrijven, dat is natuurlijk heel, uh, heel slecht. Dus daar moet aan gewerkt worden. Ja, Koelewijn, over de, de rente. Ja, over die hoge rente. Banken hebben hun marges op hypotheken verhoogd. Dat geven ze ook heel eerlijk toe. Ze hebben te maken wat met Wenschap uh, ook al zegt. Wat we noemen het probleem om financiering aan te trekken. Banken hebben vanaf 2000 tot 2008 heel veel langlopende hypotheken aangetrokken. Ze zijn onvoldoende in staat om die met spaargeld te financieren. Moeten dat dus op de internationale kapitaalmarkt aantrekken. Die markten vinden banken nog steeds risicovol, dus de kosten om te lenen zijn hoog, dat is één. Twee is, banken worstelen geweldig met hun solvabiliteit, hun beschikbare eigen vermogen. Hm. Dat wordt onder druk van al een nieuwe regelgeving, Basel III, enorm opgehoogd lasten. Ja. Op, op het moment dat banken dus hun balans laten groeien, moeten ze heel veel eigen vermogen aantrekken, wat ze niet hebben. Nou, deze week hebben ook uh, in Zweden Wijnberg met name Balans een laten groeien, dat wil zeggen meer leningen meer lenen, uitzetten, moeten meer, meer, ja, moet meer, ze leningen ook meer uitzetten. geld aantrekken. Ja. Uh, Zweden-Fijnbeierig heeft daar ook heel duidelijk een oproep voor gedaan... dat banken gedwongen zouden moeten worden meer aandelen uit te geven. Dat is één. Twee, banken hebben terecht niet zoveel trek om aan Nederlandse bouwbedrijven... transportbedrijven, retailbedrijven geld uit te lenen. Omdat het daar niet goed gaat. Ja. En dan zit je dus in een vicieuze cirkel. Het gaat niet goed met de economie. Consument houdt de hand op de knip, want die vreest voor zijn baan... voor zijn hypotheek, voor zijn persoon. Ja, dus het is, het is eigenlijk ook maar de vraag <coughs> of, of veel bedrijven wel geld willen lenen. Ja, en of ze in staat zijn uh, een businessplan voor te leggen, waaruit ja. blijkt dat ze dat kunnen terugbetalen. Ja. Hoe, hoe zit het met Shell eigenlijk? Dick Ben Schop uh, heeft Shell een relatie met de banken? Wordt er geld geleend? Of? Uh, ja, maar we hebben een relatief weinig uh, laag percentage uh, leningen... Als, als onderdeel van het totale kapitaal waar we toe in staat zijn geweest. Ook door voorzichtig financieel management. Het is eigenlijk om sinds 2008, hè, dus sinds de, uh, de crisis is uitgebroken... om toch uh, zonder heel veel extra te lenen uh, een heel hoog investeringsniveau te handhaven. Wij investeren ongeveer 30 en uh, binnenkort 33 miljard per jaar... in energieprojecten over de hele wereld. En dat doen we over het algemeen met, met eigen geld. En op het moment dat je dus in zo'n periode van economische tegenwind... in staat bent om te blijven investeren... dan heb je daar een concurrentievoordeel uit te halen... Inderdaad, om, om daarna uh, sterk te staan. En ook ja. in Nederland. Hè, we groeien natuurlijk als, als bedrijf niet heel hard in Nederland... maar we zijn wel zeer stabiel, die 10.500 mensen. Uh, maar ook, is dat ook goed? Is dat prima eigenlijk? Om, dat om stabiel is in, te blijven In, in de huidige omstandigheden uh, is, dat, uh, is dat goed. Want eigenlijk loopt de markt een beetje uh, terug. Mm. Er wordt natuurlijk geen olie en gas in Nederland grootschalig ontwikkeld zoals in andere landen. Dus dan is dat goed. En wij besteden ongeveer 6 tot 700 miljoen euro per jaar elk jaar als Shell in Nederland. Dat, dat kan binnen de NAM zijn, maar dat kan ook in Pernis zijn. Vorig jaar weer een nieuwe ontswavelingsfabriek ja. gebouwd. Maar ik vind het wel even een interessant punt. U zegt op dit moment hoeven wij niet te groeien. Maar in principe is, is groei wel altijd nodig voor een bedrijf als Shell? Oh, be Shell als bedrijf groeit. En dat is een goede fase waar we in zitten. En, en daar zijn we ook op, op, op gericht. Alleen binnen Nederland zelf uh, is het eigenlijk heel stabiel. Uh, we Waarom dus... moet het eigenlijk al? Waarom moet een bedrijf altijd groeien? Uh, in 30 nee. seconden. Oh. <laughs> Omdat zeg maar, je, je technologieontwikkeling, uh, de spirit binnen het bedrijf, je positie in de markt, je concurrentiepositie, uh, je moet je altijd willen verbeteren. En dat gaat ook juist uh, door ja. um, We hadden nog een ander bericht uit, uh, uit het uh, nieuwsoverzicht waar we even bij stil wilden staan. Dat was die fraude. Er werd door, door medewerkers gezegd, ja, in mijn branche wordt veel gefraudeerd. Er wordt gerommeld met cijfers, uh, ja. niet bij mij hoor, maar wel bij de, bij de concurrent. Uh, Jaap Koele is dat is dat uh, geloofwaardig? Nee. Nee? nee, want wat zijn de bewijzen? Kijk, hier, hier wordt een c onderzoekje gedaan. Hè. En ja. Ik herinner me nog uit mijn eigen tijd dat ik bij de autoriteit financiële markten werkte. Ik je wel eens met een bedrijf praten. Van, nou, hoe gaan de zaken bij jullie? hebben bij ons alles keurig worden. Nee, bij ons dossiers niet op worden. Nee, echt niet hoor. Maar weet u, u moet eens daar gaan kijken. Want daar maken ze de puin op van. Ja. Hoe weet je dat dan? Ja, daar heb ik gewerkt. Nou, wil jij, oude, wil jij je oude werkgever nog even een hakzet of zo? Ja. Um, Kijk, en, en. Kan soms kloppen, natuurlijk. Kan kloppen, kan, kan kloppen. Dat maar. Eh, fraude is in het Nederlands bedrijfsleven. Fraude, corruptie, niet het probleem. Toen, het is er. Je moet er alert op zijn. Je moet ook voorkomen dat mensen. natuurlijk verkeerde declaraties doen en dergelijke. Allemaal geweldig. Ja, dat denken wij altijd. Dat het in ja, Nederland niet Ja, maar voorkomt. dat is de suggestie van. Ja, het dark nummer. Het is er wel, maar je ziet het niet. Ja, ik wil het zien. Nou ja, we hebben een bouwfraude gehad. Ja, maar dat we er is. We hebben ja, over, over toestanden. Maar in Limburg. Dat, is, dat is dan een. een kwestie van falend toezicht geweest. Hè? Door bouwfraude werd het mogelijk in een markt... waarin de, de verantwoordelijke leidinggevenden... Hmm. hadden kunnen weten wat er was gebeurd en het niet hebben gedaan. Dat was wel een van de grootste fraudeschandalen in Nederland. Ja, maar er is wel op meer gebieden niet, ja, niet afdoende toezicht. We hebben de, natuurlijk de of de ct affaire gehad in zuid Holland. Hmm. Ook daar zag je weer dat, dat een treasurer zijn goddelijke gang ging. Ja, maar woningcorporaties is hetzelfde. Ja, ja. Allemaal de, de toezichthouders zitten erbij, die keuren de plannen goed, zetten er dikke stempels op. Niemand heeft uh, Erik Staal van Vestia hmm. teruggefloten... toen hij Nee, maar dat geeft dus ont... wel aan, dat komt dus wel voor. Ja, maar dat is niet. Sterker nog, als er dus niet wordt opgelet, is het ja, systematisch? Ik, ik, uh, ik, nou, ik vind het niet systematisch. Hmm. Uh, er zijn excessen geweest en. Ahond was een excess, ja. wat je natuurlijk ook hebt gezien, bedrijven als Enron, onder de druk van het creëren van aandeelhouderswaarde, gaat u bij elk bedrijf, en zelfs met Shell met een service, wel eens wat mis? Ja, nou, bij Shell niet toch? Ik ben schop. Nou, we hebben toch? destijds natuurlijk uh, uh, het probleem gehad dat uh, reserves uh, niet goed uh, opgegeven ja. waren. Nou, dat is een majeure ja. crisis voor het bedrijf geweest. Dat is, dat is op een heleboel manieren eigenlijk gebruikt om het bedrijf beter te maken. Zowel qua cultuur, mm. qua investeringen, maar ook, ook qua normstelling. En uh, wat ik daarvan meemaak, die is zo sterk in het, uh, in het bedrijf. En dat helpt je ook, want dat, dat sterkt ook medewerkers om nee te zeggen als er situaties zijn waar er iets aan ze gevraagd wordt. Ja. En je voorkomt maar het, het ook. ook. Want als je als bedrijf voor? bekend staat dat je er gewoon niet aan meedoet, mm. en die Alleen in Nederland, waar dat natuurlijk niet maar, een relatief groot probleem is, dan, maar in de rest van de wereld. Geen enkele medewerker doet er ooit aan mee? Uh, als er iets gebeurt en, en mensen worden gepakt, uh, dan is ook de sanctie uh, meteen helder. En die wordt ook uitgevoerd, dan word je ontslagen. En zo nu en dan is er wel eens iets in een bedrijf met 93.000 mensen. Hm. Maar is de cultuur helder? Is de normstelling uh, helder? En uh, uh, absoluut. Maar ik wil toch een opmerking maken. Waar komen nou in Nederland de grote problemen vandaan? Kijk daar bijvoorbeeld naar SNS, dat het bouwfonds overneemt. Hè. Uh, daar zie je dat, dat een klein bankje gaat in een groot onroerend goed project uh, stappen. Ja. Waarvan eigenlijk iedereen op het moment dat het gebeurt roept van wat bezielt ze. En dat is een moment natuurlijk waarop en, de Grijpgraag handjes. Uh, nee, er is niet gaat door mensen. Kijk, dat is het probleem. Nou, er zijn gewoon bevelen. onverantwoorde risico's genomen. Dat is een heel ander verhaal. Uh, Die mannen worden toch nog verdacht zelfs? Er zitten, er zitten een paar interim managers bij SNS... die inderdaad mogelijk hebben gegraaid. Ja, nee, top... maar bij Bouwfonds zelf. Ja, Bouwvond zelf. Maar dat, ja. dat is een ander verhaal. Dat ja, was ja, ja. voor die tijd. Mm. Je moet je afvragen, wil ik een bedrijf kopen... waar fraude is gepleegd? Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Ik, ik, ik vind dat je een onderscheid moet maken. Benschop heeft het net over de, de mensen die zo dom zijn... een verkeerd bonnetje in te vullen, et cetera. Of een verkeerde decoratie doen. En of een moeilijk... tegelofdolie. Die gooi je eruit. Dat, ja. is, dat is een ja. ABC'tje. Mm. Waar het om gaat, is als jij verkeerde incentives geeft, dan heb je een hele grote kans... op ontsporing met hele grote gevolgen. We hebben elke week een column. Vandaag is die van financieel geograaf Ewald Engelen. De euro dreigt een ramp te worden. Ga maar na. Twaalf van de zeventien lidstaten in recessie... oplopende werkloosheid, stijgende staatsschulden... slinkende koopkracht, uitgeklede verzorgingsstaten. en drie jaar na het begin van de crisis nog geen spoor van herstel... Behalve natuurlijk Duitsland. Daar daalt de werkloosheid, groeit de economie... boekt de exportsector record op record... en is in 2014 de overheidsbegroting in evenwicht. Hoe kan dat? Uiteraard is de uitmuntende kwaliteit van de auto's... drukpersen, draaipanken, walsen, lenzen, pompen... die het opschrift Made in Germany dragen... een deel van het antwoord. Waarom een Franse, Italiaanse of Amerikaanse rammelbak kopen... als je ook de trotse eigenaar kunt zijn van een Audi, BMW of Mercedes? Maar dat is niet het hele verhaal. Zonder euro zou de Duitse exportsector in toom zijn gehouden... door een spijkerharde D-Mark... Nu zorgen Zuid-Europese problemen voor een zwakke euro... en vegen Duitse bedrijven dus alle concurrentie van tafel. Bovendien hebben Duitse ondernemers na de val van de muur... slim gebruik gemaakt van het goedkope arbeidsaanbod in eigen achtertuin. Door de productie te verleggen naar Polen, Hongarije, Tsjechië en Spanje... maar ook door Duitse vakbonden te dwingen in te stemmen... met loonmatiging in ruil voor baanzekerheid. De Chinaficatie van Duitsland. Zwakke munt en goedkope arbeid heeft de exportsector geen windeieren gelegd. De Duitse burger is er ondertussen weinig mee opgeschoten. Volgens de Europese Centrale Bank zijn Duitsers de armste van de eurozone... en is het gemiddelde inkomen er lager dan in Frankrijk, België, Nederland, Oostenrijk, Finland, Luxemburg en Cyprus... Duitsland de winnaar van de crisis? Bedrijven misschien burgers niet. De column van Ewald Engelen terug te luisteren op de website trosinbedrijf.nl Iedere week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. Daarvoor is hier Micha Blok, einddirecteur van dit programma Tros in Bedrijf. Mischa, uh, jij gaat altijd even door de stapel heen. Twee, daar lees je alleen de achterflap van en dan leg je ze terzijde. De derde. Die lees die ik lees je uit. <laughs> Laten we beginnen met die twee afvallers. Ja, allereerst Love Youth Marketing. Jeroen Bosma en Ines Groen hebben een standaardwerk geschreven... voor iedereen die iets aan jongeren wil verkopen... of iets aan jongeren wil vertellen. Op de achterflap, het is nu tijd om te gaan communiceren... met jongeren vanuit liefde. Nou ja, het zou een interessant boek kunnen zijn... als je je afvraagt hoe je jongeren moet aanspreken en bereiken. Maar het communiceren vanuit liefde... dat nodigde mij niet echt uit om verder te lezen. Dan het recht op een baas van Wart Grotens. Op de achterflap, wilt u dat uw medewerkers doen wat u verwacht... Natuurlijk. Misschien moet u dan ook eens doen wat zij van u verwachten. Wees geen zoek-het-uit-manager. Uw medewerkers hebben recht op een echte baas. Nou ja, een boodschap waar al stapels managementboeken over zijn geschreven, denk ja, ik. En, en nog hebben we allemaal bazen die dat niet doen. <laughs> Precies. Het interessantste boek deze week vond ik Ondernemen in 2020. Geschreven door Sjoerd Houtmeijer en Mario van Vliet. Waarin ondernemers en deskundigen hun uh, langere termijnvisie... op het gebied van ondernemerschap geven... Bijvoorbeeld Ben Woldering, bekend van Bellen.com... Uh, schetst het beeld van een geheel draadloze toekomst. Michiel Mol vertelt over zijn onderneming... die commerciële ruimtevluchten mogelijk maakt. En die zegt, over twintig jaar gaan we in nog geen twee uur tijd... van Amsterdam naar Sydney vliegen. wordt allemaal mogelijk. Shell wordt ook nog genoemd. Misschien wel leuk om even te zeggen. Uh, Frank Heemskerk, sinds kort bewindvoerder van uh, de Wereldbank... voorheen bestuurslid van Royal Haskoning, DHV voorspelt dat multinationals Nederland steeds vaker zullen verlaten. En hij zegt dat het feit dat een wereldconcern als Shell... in Nederland zijn hoofdkantoor nog steeds heeft... is te vergelijken met Messi, die nog steeds in de Eredivisie speelt. Dik ben schop. <lacht> u, u, u, u veerde op toen dat boek ter sprake kwam? Dat is een mooie voor een voetbal, uh, voetbalfan, uh, zoals ik. Ja, ja, precies. Ja, nu nog helaas... Messi, ja, Messi in Amsterdam, inderdaad. U, ja. Nee, het is bijzonder dat zo'n groot bedrijf als Shell dat dat in Nederland zit. Daar moeten we ook koesteren, dus daar moeten we ook op oppassen. Maar gelukkig het is het niet alleen het hoofdkantoor. Uh, ik noemde al uh, de productie die we in Nederland hebben en de investeringen. En we doen mm. ook heel belangrijk research en development in Nederland. We hebben dus ja. een van de drie wereldwijde laboratoria voor Shell. Staat in Amsterdam. En daar werken 1200 mensen. En ik denk dat we, dat we misschien wel een miljoen dollar per dag in Nederland aan research uitgeven. Niet alleen ja, aan maar onszelf, van. maar ook aan Delft. En Wat aan deze andere auteurs instituten. zeggen is, ja, uh, Shell lijkt wel gek als ze in Nederland blijven zitten. Nee, want Kunnen Nederland veel... heeft ook aantrekkelijke kanten. Want je merkt die, die verwevenheid met de Nederlandse kennisinfrastructuur. Hè, de samenwerking met Delft, met Eindhoven, met allerlei topinstituten. Die is groot. We uh, hebben bijvoorbeeld deze week bekendgemaakt... van een heel groot, nieuw, drijvend, vloeibaar gasschipfabriek... Uh, uh, uh, uh, dat de kiel gelegd werd in Korea. Nou, dat is straks een Koreaans uh, schip, uh, Australisch gas, wat naar China gaat. Hm. Maar de ontwikkeling is in Nederland uh, gedaan. Een deel wordt uh, SBM Offshore uh, gebouwd. AXO, uh, Nobel, uh, levert, uh, levert de verven. En, er zit dus, uh, en, en, en, het, en het Waterinstituut heeft de testen dus het de uh, gedaan. Dus er zit, er zit nog steeds heel veel, heel veel Nederland in. Uh, dus we... Uh, dat, is, dat, is belangrijk, dat is belangrijk om te zien. Dus, dus onderschat Nederland niet, maar neem het ook niet vanzelf. Zijn er nog adviezen voor ondernemers in de boek? Uh, ja, Bussen? een van de beste adviezen in het boek is afkomstig van uh, econoom Matthijs Bouwman. Hij zegt, nou de komende jaren krijgen ondernemers te maken met enkele grootschalige ontwikkelingen... zoals vergrijzing, digitalisering, globalisering en duurzaamheid... Als je als ondernemer niet met minstens twee van deze ontwikkelingen bezighoudt... dan moet je je serieus zorgen gaan maken. Hij zegt duurzaamheid is de belangrijkste ontwikkeling. En hij zegt globalisering is de meest zorgwekkende ontwikkeling. Want het Nederlandse MKB is volgens hem erg slecht in zaken doen met het buitenland. We hebben geen VOC-mentaliteit. We exporteren naar België en Duitsland. Als het gaat om de opkomende markten... presteren we volgens hem op Portugees niveau, onder de maat. Herkent u dat, Jaap Koelewijn, hoogleraar finance? Wij, wij hebben in Nederland. Uh, Benschop noemde net uh, de kwaliteit van de economie in Delft en de topinstituten. We hebben in Nederland geen cultuur van excelleren. En uh, ik denk dat dat is uh, dat ook de prijs die we betalen voor jarenlang onderinvesteren in universiteiten en in onderwijs. Maar ook een typische Nederlandse cultuur van: doe maar gewoon, dat doe je niet gek genoeg. En, wij worden links-rechts ingehaald als niet oppassen door uitermate competitieve andere landen. Zoals China, Japan en Korea. Mm -hmm. Waar uh, presteren wel voorop staat. Er staat tegenover dat ja. dus de zwakke leerling uh, ook op een redelijk niveau gebracht wordt. Hè? Daar is Nederland Wij hebben dat, in Nederland die cultuur de cultuur aan. dat we de achterblijvers alle kanten pemperen. Uh, dat is tot op zekere hoogte buitengewoon goed. Uh, ik moet altijd vertellen: we heel vaak het verhaal bij een jongste zoon. Die veranderde van school en na een paar weken werd hij apart genomen. Uh, hij was wat ambitieus en dat was niet de cultuur van die klas. En dat is denk ik Nederland, van je moet niet ambitieus zijn... je moet niet vooruit willen, je moet niet iets willen presteren... want ja, dan krijg je toch heel snel te horen dat je een overachiever bent. Ja, en dat is voor die overachievers uh, frustrerend. Ja, Als want je die, die, die, die, die werken in een cultuur waarin ze niet worden uitgedaagd... en. Uh, de keerzijde van niet mogen overchieven is onderpresteren. En uh, je ziet pas dat, dat heel veel kinderen pas echt gaan presteren... als ze op een universiteit terechtkomen waar ze een, echt een vak mogen gaan leren... waarin ze mogen presteren. En je ziet nu ook aan alle kanten... Uh, University College en andere gespecialiseerde opleidingen... <coughs> honorsprogramma's bovenkomen. Um, ik herken dat verhaal, maar ik zie toch wel... Ook op universiteiten kom ik jongens en meisjes tegen. Die hebben een cv opgebouwd. Als ik terugdenk aan toen ik ging studeren, ja, hebben ze in daar. het buitenland ja. gestudeerd... en hebben ze dit erbij gedaan, zijn ze daar voorzitter van ja. geweest... hebben ze die activiteit en die stage gedaan. Dus sommigen lossen ik, dat gewoon zelf ik wel. Ik, Wauw. Maar het moet ook, hè. Je ja. ik, ik, ik kan jaloers zijn op jongens en meisjes die, die nu op naar school gaan... en naar de universiteit gaan, de mogelijkheden die ze hebben... de keuzes die ze kunnen maken. Maar de keerzijde voor hun is, en dat is die globalisering... de concurrentie is ja. zoveel groter. Ja. Toen ik op de universiteit zat, keek ik als het ware... mijn concurrenten op de arbeidsmarkt in de ogen. Ja, die zaten om één een meer. of twee ja. opleidingen... Okay. en nu zijn ze over heel de wereld verspreid. Dat is de wereld van vandaag. En bedrijven zijn daar net iets verder in... dan overheden en, en individuele burgers. Ja. En dat verklaart ook een deel van die onvrede en die onzekerheid... waar we mee te maken hebben. Goed, dit alles naar aanleiding van het managementboek... dat Misha Blok besprak. Dankjewel, Misha. Je zit hier volgende week met drie nieuwe boeken. In de studio praat ik, zoals u hoort, met corporate finance-hoogleraar... Jaap Koelewijn, verbonden aan Nijrode. en Dick Benschop. Hij is president-directeur van Shell Nederland... We gaan het hebben over de energiemarkt. Nederland drijft op fossiele energie. Dat is dus de olie en het gas uit de grond. De staat verdient jaarlijks zo'n 50 miljard euro aan. Uh, aan de verkoop en aan de belastingen op olie en gas. Dat is een vijfde van alle staatsinkomsten, zegt TNO. Maar er is een grote transformatie gaande. Ons eigen gas raakt op. En we zijn voor het klimaat genoodzaakt om de CO2-uitstoot te verminderen ben Benschop. Shell stort zich helemaal op die gasmarkt. Hè, en minder eigenlijk op, op olie. Uh, er werd uh, afscheid genomen van de petrochemie. Op dit moment is echter in Nederland als zodanig, als land... Uh, het aandeel van die energie, duurzame energie... Uh, nog maar 4,3 procent afgezet tegen de Duitsers. We stipten dat in het begin ja. van de uitzending al even aan. Die, uh, die uh, nu al boven de 25 procent uh, zitten. Waar gaat het fout ja, u, u zei, als Shell neemt afstand van de petrochemie, dat, dat, dat klopt op zich niet. We groeien wel sneller in gas dan in, in, in olie. Maar hè, zie, zie Pernis, uh, Moerdijk, de, de raffinage en, en de chemie, uh, die is er gewoon. En die maakt ook een vast onderdeel van, uh, van, uh, van Shell uit. Kijk, wereldwijd is het grote probleem wat we moeten aanspreken... is de groei van kolen. En dat, dat, dat wordt eigenlijk in Nederland en Europa onderschat. Hè. Kijk, In Nederland, we zullen nooit meer energie verbruiken... dan we waarschijnlijk in 2008 verbruikt hebben. We worden efficiënter, de bevolking groeit niet echt. De economische groei is minder energieintensief. De echte groei van energie in de wereld zit in China... Hmm. Uh, bijna 40 procent. India, Afrika steeds meer. Het heeft te maken met echt ontwikkeling. Mensen die uit armoede komen. Ja. Dus de wereld is met twee races bezig als het ware. Een race in de, tegen de tijd als het gaat om armoede. Hè. Dus een race uh, om armoede te bestrijden. En een en de, race tweede... de En een tweede is de race tegen het uh, klimaat. Ja. Nou, denk ik eerlijk gezegd dat we... Uh, hoeveel armoede er ook nog steeds is... dat we op dat gebied van economische ontwikkeling... het waarschijnlijk iets beter doen in de wereld... dan op het gebied uh, van klimaat. Maar dan zegt u dus eigenlijk... Uh, Nederland. Ze zich niet zo druk te maken over zijn klimaatdoelen? Nou, wat ja. Nederland vooral zou moeten doen is eigenlijk twee. Als je kijkt naar Nederland, Europa, wat is nou de bijdrage die we aan de wereld kunnen leveren? Eén, ja, wij moeten zuiniger worden en minder CO2 uitstoten. Maar hè, Europa stoot, enk, stoot enkele procenten van de CO2 ter wereld uit zometeen. De, de grote bulk zit ergens anders. Dus waar hmm. kunnen we een groot voordeel en een groot voorbeeld uh, zijn? Bij het juiste beleid. En dat heeft denk ik vooral te maken met uh, kosteneffectief klimaatbeleid. En daar helpt een CO2-prijs erg bij. Ja. En die CO2-prijs is er op dit moment niet. Dus daar Kosten moet iets aan gaan gebeuren. En het tweede. Breekt weer een lans hier even voor uh, de emissiehandel. Hè? Dat is, dat is een systeem goedkoop, dat u al het systeem dat Europa heeft. functioneert nu eigenlijk niet goed. Het, het, het gaat niet goed. Er zijn te veel rechten uitgegeven. De, de conjunctuur ja. valt tegen. Doelstellingen bestrijden elkaar. Uh, al dat gecombineerd. Dus daar moet iets gebeuren. Er moet een hervorming van het CO2-handelssysteem. Want als resultaat een hogere CO2-prijs. Ja. Op zo'n manier dat je niet de energie-intensieve industrie uit Nederland gaat wegjagen. Want daar schiet Nederland en het klimaat uh, niet uh, mee op. Maar, maar dat is de ene, ene bijdrage die Europa kan leveren. Want, want ja. als dat werkt, dan ziet de rest van de wereld dat ook. En dan kunnen ze daar ook mee aan de slag. En dat gebeurt ook steeds meer tot en met China. Punt is technologie ontwikkelen, innovatie. Ja. En daar kom je dan ook bij dat hernieuwbaar uit. Kom ik zo nog even bij terug ja. over die technologie, uh, want, want Jaap ja, wij wijst even te brommen van, uh, nou, we hoeven niks meer te doen, uiteindelijk. Uh. Per hoofd van de bevolking gebruiken wij natuurlijk heel veel energie nog steeds door ons welvaarts is veel hoger dan dat in China. Alleen. In China groeit het hard, wat mensen op opmerkt. Chinezen die stel, die verstoken heel veel kolen. En dat is nou qua CO2-uitstoot en, en ook stikstofdioxide. dat nou, is het minst, meestal onhandig, onhandig wat je kunt doen. Los van het feit dat die kolenwinning ook nog een keertje buitengewoon gevaarlijk is. Want per jaar gaan er een paar duizend Chinese mijnwerkers uh, uh, overlijden... Bij, die, bij, de energiewinning, bij de kolenwinning. Hm. Um, het, het, het grote probleem is... we, we kunnen niet afdwingen op, op mondiaal niveau... Dat, dat CO2-uitstoot wordt belast. Hè. Amerika kan nu vrolijk schadigas ja. gaan verbranden. Uh, weliswaar ietsje beter dan steelkool en, en olie, maar nog het steeds. steeds fossiele brandstof. Ja, nee, behoorlijk beter. Point-teken. Maar nog steeds CO2-uitstoot. Um, en, en als we uh, dat niet kunnen, wat betekent dat dan voor Nederland? Nou ja, dan zal Nederland het op eigen kracht moeten doen. Ja. Um, maar dan, dan, dan, dan helpt het dan, uh, Dick Benschop, Shell Nederland... om, uh, zoals u doet, vooral in te zetten op gas... wat ook een fossiele brandstof is. En dan kun je zeggen, ja, we investeren in technologie. Maar dat is eigenlijk allemaal investeren in innovatie van oude spullen. Nee, de wereld uh, heeft met de, de groeiende hoeveelheid aardgas hier is een enorme kans om die groei van die kolenconsumptie af te remmen. Uh, dat zal een enorm voordeel hebben voor CO2. Ja, is de helft uh, CO2 in ja. elektriciteitsopwekking. Maar u ga plus, het plus, plus plus al over groen is natuurlijk. Zonnepanelen. En daar is ook het minste ja, verzet doen. tegen. Maar daarom zeg ik zei, zei, zei, al: die combinatie van hè, uh, uh, gas en hernieuwbaar. Doet Shell in zonnepanelen? Uh, nee, hebben we gedaan. Maar we zijn niet echt een producent van iets als panelen. Dus dat, uh, nee. dat doen we niet. We hebben nog wel een, dat, dat, een technologie dat... op, op, op, op, op, op dunne film uh, voor zon. Ja? Wij investeren heel erg in biobrandstoffen. En ook de tweede generatie biobrandstoffen. Want u ziet zichzelf ook niet als een energie. Bedrijf dan, Maar we moeten u zien als een olie-gas-brandstoffenbedrijf. Uh, de grootste productie zit in olie en gas, waarbij gas sneller groeit uh, dan, uh, dan olie. Maar je kunt ons zeker als een energiebedrijf uh, aanduiden, want, want we doen ook meer. Bijvoorbeeld hmm. op het gebied van biobrandstoffen, daar ja. produceren we ook. En daar doen we heel veel research en, en development naar. Ja. CO2 uh, afvangen, nou ja, Maar slag, dat valt in het niet uh, natuurlijk er... bij, bij olie en gas, hè? Nee, die bio, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. En ook in ja, de, hoeveel procent is dat van, uh, van al uw investeringen? Als je kijkt naar research en development... We, geven, we hebben afgelopen jaar honderden uh, miljoenen aan, uh, ja. aan, aan tweede generatie miljoenen bio we we. Shell is een miljardenbedrijf, hè? Ja, aan de, aan de kapitaalinvesteringen. Als je natuurlijk praat, we geven ongeveer 1,2 miljard per jaar... aan, uh, aan research en development uit. En als je mm. kijkt hoeveel daar aan, uh, aan CO2-opvang en afslag... Uh, ja. hoeveel daar aan biobrandstof in zit... is nou, dat eigenlijk u, een, een forse de de percentage. De CO2 CO2-opvang, maar uh, u weet ook dat dat natuurlijk dat is. Dat is in feite geen CO2-reductie aan de bron. Dat is geen schone, nee. ja. geen schone brandstof. Het punt, punt is dat we. Heel veel tegelijk moeten doen. Kijk, als je echt ja, vindt, maar als je... zegt u niet, wat, wat mij verbaast is dat u ja. niet gewoon zegt... moet u horen, wij zijn een, wij zijn een olie- en gasbedrijf. Uh, wij zijn niet gehouden om een groenbedrijf te worden. Wat in feite in veel... Oh, dat zal de, de markt van te Maar wel... wij, wij begrijpen ja. natuurlijk wel uh, de ontwikkelingen... die zich in het energiesysteem moeten voordoen... en welke rol wij daarin kunnen spelen. En vervolgens zoek je een rol uit die bij je past... bij de mm. dingen waar je goed in bent en waar ja. je ook groot in kunt zijn. En dat leidt tot bijvoorbeeld aardgas, dat leidt tot biobrandstoffen... dat leidt tot CO2-opvang... En als je ons vraagt naar, nou, heb je ook een beeld van waar het systeem als geheel uh, naartoe moet. Die combinatie die ik zei van efficiëntie en gas en hernieuwbaar. Uh, absoluut. En, en, en wij spelen daar een, een rol in met de dingen waar wij goed in kunnen zijn. Ja, waarom zet Shell niet meer in, bijvoorbeeld op uh, waterstofproductie? Want we hebben het over zonne-energie. Uh, het grote probleem natuurlijk bij heel veel alternatieve energiebronnen... is dat je geen opslagcapaciteit hebt. Je maakt het en als er geen zon is, maak je het niet. Als je inzet op uh, elektro, elektrolyse, heet dat, mm -hmm. van scheikunde van school... Uh, dan, dan kan, zou je waterstof kunnen produceren. Het probleem blijft natuurlijk opslag en transport... Van dat spul, autowaterstofolie. Nou, dat is, zin, is een heel gast. interessant punt. Ik, ja. ik sta vanochtend in de Telegraaf met geloof ik de kop uh, uh, comeback van uh, waterstof. Uh, ja. uh, ik, ik zie, wij waren er eigenlijk weer. Je, je bent ook wel eens te vroeg bijna, hè? Tien jaar geleden waren we daar heel druk mee bezig. Toen ja. is het niet gebeurd. Heb hebben er in 2009 ook weer afstand van genomen. Hè? Uh, nee, niet van waterstof. We hebben natuurlijk weer weer teruggeschalen we omdat hele we hele eigenlijk de, de, de markt was er nog niet en de auto's waren er nog niet. Dus ik denk dat je nu waterstofauto's zult gaan zien, brandstofstellen... naast elektrische auto's, naast vloeibaar gas in transport... en heel mooi En Maar wat doet Shell dan omdat je hebt... er is en, nu en een waterstofauto. Je krijgt die waterstof in het, de, de, de, de overtollige windenergie ja. bijvoorbeeld... omzetten in waterstof... en dan in, in bijmengen bij het gas... om zo te kunnen transporteren en te kunnen opslaan. Hele interessante ontwikkelingen. Ja, het is allemaal heel interessant. Maar welke bijdrage levert Shell daaraan? Wij investeren bijvoorbeeld in uh, waterstofprojecten... Uh, in Duitsland ja, en in Engeland ja. om, om dat de, op te zetten. Ja, ja, maar is het probleem niet dat uh, in Amerika... laatste ze gas uh, onbelast uit de grond komen? Dat betekent dat je een concurrent hebt... die eigenlijk tegen, tegen voorwaarden mag concurreren... Die, waarvan de werkelijke kosten van dat gas... namelijk de CO2-vervuiling, niet zijn geïncorporeerd. Hè? Dus nee. de Amerikanen... die, die doen waar ze altijd goed zijn, namelijk een goddelijke gang gaan. En, en die produceert het gas... Wil ook graag geopolitiek onafhankelijk worden van het Midden-Oosten. Daar hebben ze alle belang bij om die kaart uit te spelen. Zou het niet zo moeten zijn dat Amerika bijvoorbeeld... in die hele discussie een bijdrage levert door... schaligas op daar een bepaalde manier belasting op te heffen? En die Chinezen die moeten natuurlijk een keertje ophouden... Ja. met de kolencentrales. Ja, heel graag een wereld-CO2-prijs. Die is er niet, er is maar zelfs in Europa niet... Maar ja, je, je ziet wel dat Amerika dus niet alleen een economisch voordeel boekt... maar die heeft een enorm verlaagde CO2-uitstoot in de afgelopen jaren... omdat ze dus veel minder kolen en meer schaliegas gebruiken. En die kolen komen nu helaas naar Europa... omdat wij ons beleid niet op orde hebben. Minister ploemen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking... is afgelopen week op handelsmissie geweest naar China. Vertegenwoordigers van 50 Nederlandse bedrijven gingen mee op de handelsmissie. Shell was daar niet bij. Ik ben schop. Weet, weet ik eigenlijk Waarom niet, niet? Eh, precies. Nou, we zijn heel vaak bij miss missies hoor, van het Nederlandse eh, eh, kabinet. Dus, dus uh, wij zijn daar. Een, een, een, dat, ja, de Nederlandse overheid doet dat eigenlijk goed en we doen over het algemeen mee. Valt er nog wel wat te halen voor Shell? In China. Ja? Dat is een belangrijk land. Uh, ja, het is nog niet zo groot als Nederland voor Shell, om het zo te zeggen. Maar er zit enorm veel groei. Uh, zowel aan de kant van de schaliegasontwikkeling. Daar hadden we het over. En dat stelt de Chinezen straks in staat om dus minder ja. kolen en meer gas uh, te doen. Als ze het zelf ook hebben. Uh, maar ook aan de marktkant. Hè, we hebben de eerste benzinestations uh, En uh, we hebben een, een chemisch complex. We zitten kijken naar een, naar een raffinaderij. Dus ja, dat is een groeimarkt en daar ja. wil je bij zijn. Uh, ja, Kulewijn, de, de, de groei van China blijft iets achter. Bij, uh, ja. uh, bij, bij wat we eerder daar ook zagen. De inflatie gaat omhoog. Om de groei te stimuleren heeft de Chinese regering aangekondigd zich minder te gaan bemoeien met de economie. Is dat is een goede stap. Dat lijkt een contradictie, terminus is in een staatsgeleide economie. Ja. Uh, kijk, China blijft voor de economen toch een mysterie. Enerzijds de ene kant is het land nog steeds een eenpartijstaat hè, in politiek opzicht. Uh, overheid heeft buitengewoon veel invloed. Een overheid die, mag ik het zo zeggen, ook niet al, niet al te even betrouwbaar is en consistent is zijn beleid. Statistieken produceert waar je op zijn minstens wat vraagtekens bij zou kunnen zetten. Ja. Uh, een zekere mate van liberalisering. Uh, zou me kunnen voorstellen, zou de Chinese economie geen kwaad doen, dan geef je uh, MKB en ook de grote ondernemingen meer ruimte. Want als de staat op alle, allerlei doelen gaat sturen, ja, dan weet je niet of dat de meest efficiënte aanwending is van middelen. Waar ik mij in China heel veel zorgen over maak, is die vastgoedbubbel die daar zo aan het ontstaan is. Ja. Uh, want mensen steken daar heel veel geld in, in, in vastgoed... en op een gegeven moment is daar ook geen uh, behoefte meer aan. Ja, dat hebben we in Amerika gezien en dat ja. zien we nu in Nederland. Ja. Even kort nog, want ik ga u het weekend uh, insturen. Dan heeft u, bent u alsnog uh, hey, uh, relieved of your duties. Uh, uh, wat gaat u maandag doen? Jaap Koelewijn, wat staat er op de agenda? Ik, uh, ik ga college geven uh, voor studenten. en ik ga maandag daar de, zeg maar de cases uh, rondbreiden. Dus dat zal ik zot uh, gaan doen. Uh, Voorbeeldzaken? Volgens... Die uh, die nou Bijvoorbeeld over investeersanalyse, waar we het nu over hadden. Mm -hmm. uh, ik heb altijd een onderwerp corporate governance. Ik heb een onderwerp uh, uh, bijvoorbeeld uh, creëren voor de nadelen van aandeelhouderswaarde-modellen. En uh, ik heb zomiddag een klant die heeft een uh, wat ongelukkige belegging gedaan mm -hmm. en die uh, vraagt erover nu advies. Ja, ja, ongelukkige belegging, maar dat was dus niet in Shell. Want, want u doet geen individuele. Ik weet niet. Ik moet, de show oh, je moet je... Oh, je <laughs> er even gaan kijken. Hij heeft hem maar een weekend. U moet er nog voorbereiden. Dick Benschop, hoe ziet u nee. maandag eruit? Nou, voorbereidingen voor een prachtige week die we volgende week hebben... met de Shell Eco-marathon in, mm -hmm. in Rotterdam. 200 studententeams uit Europa die met zelfgebouwde uh, auto's... bijvoorbeeld op waterstof, maar ook op benzine, ook op elektrisch... ook op zon zo zuinig mogelijk gaan rijden. Op één liter zo ver mogelijk komen. Ja, ook, die, die komen dan ja. tot, uh, drie, uh, tot ongeveer 3000 kilometer. Misschien zelfs, uh, zelfs meer. En dan neemt da u volgende week een kijkje. Uh, daar zijn, uh, ja, die, die rijden daar allemaal. Uh, Ahoy, kan iedereen ook heen. Er is ook een heel uh, energy uh, lab, een soort energiefestival uh, ja. daaromheen... Ja. Prachtige activiteiten. Vorig ja. jaar waren er 40.000 mensen. Vooral gezinnen met kinderen die het daar heel erg naar hun zin hadden. heel interessante dingen hebben gezien en gedaan. En dat kan vanaf volgende week woensdag in Ahoy Rotterdam weer. Nou, u heeft het mooi volgepraat. Hartelijk dank ja. voor uw komst. de President directeur van Shell Nederland. Dick Benschop, En ook dank voor de komst. Vaste waarden in dit programma. Jaap Koelenwijn, hoogleraar Corporate Finance aan Nederland. Zometeen de Tros ja. Autoshow. Blijf Dan. luisteren. Samen thuis, samen Tros. Deze week in Opium, het cultuurmagazine van Radio 1, de beste theatervoorstellingen van dit seizoen op een rij. Dat moet je echt absoluut gaan zien. Juryvoorzitter Arthur Chapin maakte de selectie bekend van het Nederlands Theaterfestival. Krijgen we een mooie roffel erbij ja. of zou ik hem zelf uh, maken? Eh. Verder onder andere Ernst Daniel Smit over La Traviata en live muziek van oh, Sarah Ferry. Oh Opium, zo dadelijk tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.